10 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De Russische premier Poetin waarschuwt de oppositie in zijn land dat hij geen grootscheepse ordeverstoringen zal tolereren. De waarschuwing komt aan de vooravond van een grote demonstratie zaterdag in Moskou. Duizenden Russen willen dan meedoen aan een demonstratie tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen van zondag. De partij van Poetin en president met VdF haalden daarbij net genoeg stemmen om een meerderheid in het parlement te kunnen behouden. Er zijn aanwijzingen dat er volop is gefraudeerd. Na een oproep op Facebook hebben meer dan 20.000 Russen laten weten dat ze zaterdag mee zullen demonstreren. Bij TomTom verdwijnen de komende tijd honderden banen. De fabrikant van navigatieapparatuur schrapt 457 arbeidsplaatsen. Waarvan de helft in Nederland. Zo'n 250 mensen worden ontslagen... de andere banen verdwijnen via natuurlijk verloop, zegt Tom Topman Godeen. We proberen het simpeler te maken. We hebben een organisatiestructuur gekozen waarbij we denken... dat we het bedrijf veel gemakkelijker kunnen besturen... waarbij de verantwoordelijkheid voor beslissingen op een lager niveau komen te liggen. Waarbij we minder lage managers nodig hebben, minder coördinatie. En dat leidt ertoe dat we het bedrijf efficiënter kunnen gaan leiden. Tom kondigde in oktober al een reorganisatie aan... Tom staat onder druk, onder meer doordat autofabrikanten steeds vaker navigatiesystemen zelf inbouwen. De kans lijkt groot dat op de eurotop van vanavond en morgen in Brussel geen akkoord wordt bereikt over de aanpak van de eurocrisis. Met name Groot-Brittannië heeft bezwaren tegen het Frans-Duitse plan voor het afdwingen van begrotingsdiscipline. De leider van de liberale fractie in het Europarlement, Hofstad, vindt dat andere landen zich moeten verzetten tegen het plan. Ik denk dat landen zoals voor Italië, maar ook de Benelux-landen... Uh, het voortouw moeten nemen om te zeggen... Nee, nu willen we een ernstige oplossing van uh, de crisis. We moeten naar een economisch, fiscale Unie gaan zo snel mogelijk... Uh, zodoende dat er een einde kan worden gesteld aan de instabiliteit van de euro. De Britse premier Cameron heeft al met een veto tegen de hervormingsplannen gedreigd. Ook Polen voelt er niets voor. Volgens die landen zou Brussel door de verdragswijziging te veel macht krijgen.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 Als de resultaten een beetje, een beetje normaal verlopen en uh, wij winnen zaterdag van de Spanje... is er gewoon een goede kans dat wij op zondag nog een keer tegen Australië staan. Oranje is nog wel afhankelijk van het resultaat van Nieuw-Zeeland. Als het gastland ook wint en een beter doelsaldo heeft... zijn de Nederlandse hokjes uitgeschakeld. Het weer bewolkt. Vanuit het westen valt regen. Vooral het noorden en westen hebben vanmiddag te maken met neerslag. In het zuidoosten is het bewolkt en blijft het op verschillende plaatsen droog. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind fors aan. In de kustgebieden wordt de wind weer stormachtig... met in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt 10 graden vandaag. Aan de b Nog een kleine 50 kilometer file. De opvallende zaken zijn de A1, Amersfoort richting Apeldoorn... tussen Voorthuizen en Stroe 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. A2 Eindhoven over Maastricht tussen Voorn en Knoop Heide, 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Een ongeluk op de A5 Haarlem richting Hoofddorp bij knooppunt de hoek 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het is nog erg langzaam rijden op de A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag. Dus een Klein Kleinpolderplein en Delft Noord over 11 kilometer. En de A76 Belgische grens richting Heerlen. Daar stond vanochtend een lange file na een ongeluk met een vrachtauto. Er staat nu nog 7 kilometer voor Schinnen. Alle rijstroken zijn weer open.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 Goedemorgen Nederland. Van Kokkelman. Er moeten meer instrumenten komen om corrupte politici en bestuurders aan te pakken. Yves Le Terme, oud-premier van België, is minister van Staat geworden. Zometeen praten we met hem. Een nieuwe uitvinding moet voorkomen dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden afgeschoten. De uitdaging is: kun je ganzen leren en niet meer gras te eten? En het antwoord daarop is ja. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Er moeten veel meer mogelijkheden komen om corrupte politici en bestuurders aan te pakken. Tot nu toe kan hier nauwelijks tegen worden opgetreden. En daardoor komt het vaak voor dat foute bestuurders gewoon blijven zitten. Emiel Kothoff, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en directeur van BING. Dat is het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Hoeveel zijn het er eigenlijk in Nederland? Corrupte politici? Ja. Uh, als je de definitie ruim neemt, zijn het een heleboel. Uh, laten we dan eerst maar eens met die ruime definitie beginnen. Wanneer is iemand corrupt? Ja, nou, je kunt de, de enge definitie is als iemand steekpenningen aanneemt. Ja. Uh, een bredere definitie die ik hanteer is als uh, uh, politici hun belangen verstrengelen, uh, geschenken aannemen, uh, intimiderend optreden tegen ambtenaren, uh, de burger beduvelen. Hè, dat schaar ik allemaal ook wel onder dat uh, brede begrip corruptie. Ja, en dan zegt u, dan zijn het er heel veel. Dan Hoeveel? zijn het er heel veel, ja. In de orde van grootte van? Nou, um, heel voorzichtig. Uh, in, in, uh, als ik het heel voorzichtig zeg, in de helft van alle gemeentes uh, komt dit voor. Oh ja? zoveel? Maar dan, dan uh, maak ik een hele voorzichtige schatting. Oh ja? Dus dan gaat het echt om honderden mensen? Ja. Ja, en nogmaals, dan hebben we het dus niet over het aannemen van steekpinningen, maar dan hebben we het over het hele brede terrein van ja, uh, niet-integengedrag. Ja, goed, de vraag is waar je natuurlijk de grens legt... en de vraag is hoe je er tegenop gaat leiden, uh, treden. Eerst maar eens de grens zelf. Ik bedoel, um, politici moeten ook een beetje wielen en die er toch, dat hoort bij hun vak. Ja, ja. En, en, en, en, en zeker in deze tijd moet een, een, een overheidsorganisatie, zeker een gemeente... Uh, wordt geconfronteerd met bezuinigingen. Dus, dus ja, moet kijken hoe ze met de weinige middelen... Uh, zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken. En ja, dan kan het verleidelijk zijn om, om de, de integriteitsnormen uh, ja, wat, uh, wat af te snijden. He heeft elke gemeente, elke provincie en ook het Rijk... dezelfde integriteitsnormen, codes... Uh, nou, uh, overkoepelend wel. Hè. We, we hebben natuurlijk een, een, een ambtenarenwet, die geldt voor, voor elke ambtenaar. Uh, maar per, uh, per sector, hè, dus provincies, uh, uh, gemeentes enzovoort... wordt een aparte CAO afgesloten waar bepalingen in staan. En uh, op, op het uh, organisatieniveau stelt iedereen zelfstandig een gedragscode vast. Ja. Wat gebeurt er nou als iemand in uw ogen niet in handelt? Wat er dan in de praktijk gebeurt, bedoelt u... Ja. Um, nou, dat hangt er vanaf. Ik denk in de meeste gevallen uh, gaat dat uh, ongezien voorbij. En in een, in een, uh, in een iets kleiner uh, aantal gevallen uh, komt of een journalist daarachter en schrijft er een artikel over. Of uh, een, uh, een burger uh, attendeert een, uh, een raadslid en er worden vragen gesteld in de raad of iemand wordt in de raad zelf daarop aangesproken... Eh, of een ambtenaar eh, meldt zich bij de vertrouwenspersoon. Dat, dat ja. kan op heel veel manieren... Goed, laten we zeggen, dat wordt een grote kwestie. Ja. Gaat die bestuurder dan weg? Dat wil zeggen, moet hij weg? Uit eigen beweging kan natuurlijk altijd iemand kan aftreden... zijn positie ter beschikking stellen, ja. omdat hij in opspraak is ja, geraakt. En dat gebeurt natuurlijk ook geregeld. Ja. Maar als eh, hij niet wil? Als hij niet wil, dan, dan hangt het er vanaf waar hij zit. Kijk, een, een, een wethouder kan naar huis gestuurd worden door de gemeenteraad. Ja. Eh, maar een raadslid, dat is heel moeilijk om vanaf te komen. Een kamerlid? En Kamerlid idem dit al. Want die ja. zijn atriete personeel gekozen. Die kun je niet ontslaan, zijn volksvertegenwoordigers. Dat is ook goed natuurlijk, hè. Dat, daar is onze democratie op gebaseerd. Ja. Maar je ziet, uh, zeker op het lokale niveau, dat, dat dat nog wel eens in de weg zit. Ja, en die mensen zijn onschendbaar. In ieder geval Kamerleden zijn onschendbaar. Ja. En daar wilt u een aan maken? Nou, dat, is, dat, dat daar gaat u wat heel ver. Eh, ik vind in ieder geval dat er, dat er meer mogelijkheden moeten zijn... om, om excessen tegen te gaan. Eh, en en eh, het, het adagium dat een gekozen volksvertegenwoordiger eh, ja, zit... zolang de kiezer hem laat zitten... ik vind dat we daar vanaf mo eh, mogen. Als er echt sprake is van ernstige schendingen... dan moeten er mogelijkheden zijn om te zeggen... van goh, eh, jij liever niet meer in deze raad of in deze staten. Ja, maar die Kamerleden zijn niet voor niks onschendbaar. Nee, maar dat, dat zeg ik ook. Dat is, het, dat is natuurlijk het dilemma. Hè? Je, je moet een afweging maken tussen democratische beginselen... en ik zou bijna zeggen rechtsstatelijke beginselen. Er de, de, de zijn eh, politici die, die gewoon ook, ook rechtsnormen schenden. Ja, maar goed, zij eh, leggen een eet af op het moment dat zij de Tweede Kamer binnenkomen. Ja. Namelijk dat ze zonder last daar gaan zitten. Ja. Vroeger was dat zonder last en ruggespraak. Dat laatste is geloof ik vervallen. Ja. Met andere woorden, ik zit hier als onafhankelijk volksvertegenwoordiger. Ja, nou ja, daar begint het natuurlijk al. Want in de praktijk zijn ze helemaal niet onafhankelijk. We hebben natuurlijk recent ook weer een aantal voorbeelden gehad in de Kamer. Dat je ziet dat, dat mensen tegen hun eigen mening instemmen. Omdat, U bedoelt de CDA-fractie? Nou, dat, dat komt in alle fracties voor. Ik, het, dat uh, is altijd zo geweest. Fractiediscipline. Het land moet ook bestuurd worden, zeggen ze dan. Ja, maar dat, dat, dat is dus wel in strijd met dat beginsel wat u net noemt. Ja. Goed, u wilt dus, uh, laten we zeggen, uh, mogelijkheden in het leven roepen... of vindt dat dat in ieder geval zou moeten gebeuren... om de onschendbaarheid van politici aan te pakken. Wat zou dat oplossen? Nou, dat zou, dat zou een hoop ergernis oplossen... Uh, in, in de verschillende democratische organen die we hebben. Hè? Want vergis je ook niet wat het betekent als bijvoorbeeld een raadslid... Uh, flink de gedragscode heeft uh, overtreden, een, een motie van afkeuring... een, een motie van droevendis. Nou, wat, wat we er ook allemaal voor mooie woorden he, hebben verzonnen... Ja. van de gehele raad tegen zich kijkt en een lange neus trekt en gewoon blijft zitten. Dus de, ja. de sfeer in zo'n raad wordt verpest. Maar is de praktijk in alle eerlijkheid niet dat op het moment dat dat gebeurt... dat de positie zo onhoudbaar is geworden dat de meeste mensen dan toch uh, de eer aan zichzelf houden? Uh, vaak wel, maar uh, misschien wel net zo vaak ook niet... En daar zitten natuurlijk ook vaak politieke belangen aan. Hè? Dat, ja. dat is een andere zaak. Als je, als je kijkt naar het debat over integriteit... dan wordt dat natuurlijk vertroebeld door een politiek debat. Ja. Met andere woorden, u wilt de onschendbaarheid laten we zeggen, niet per definitie laten voorbestaan. U wilt hem kunnen afnemen van een volksvertegenwoordiger... die onder zware omstandigheden eh, in, in opspraak raakt. Dus dat, ja. dat, dat hem of haar zware dingen zijn ja. te verwijten. Lijkt me een goed begin. Ja. Uh, en om hem van het plus af te halen. Ja, ja. In wat voor maatregelen wilt u verder dan? Um, nou, ik zou bijvoorbeeld uh, wat meer uh, bevoegdheden uh, willen geven... Aan de, aan de voorzitters van de verschillende organen. Hè? Een, een burgemeester uh, zit in, uh, uh, in, in veel gevallen in een hele lastige positie. Ja. He, kan weinig, heeft wel een, een verantwoordelijkheid... Als, als voorzitter van zo'n gemeenteraad... Ja. Uh, maar heeft ook een politieke uh, agenda, moet door met een college, uh, moet de boel bij elkaar houden. Ja. En uh, wordt erop afgerekend als die pech heeft. Kortom, meer gereedschap voor uh, burgemeesters en anderen om uh, um, volksvertegenwoordigers aan te kunnen pakken zodra ze in de opspraak komen wegens het schenden van hun integriteit. Graag. Ik dank u zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ja, Joop Atsma, staatssecretaris, wil ganzen op Schiphol vergassen... omdat ze een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. Helemaal niet nodig, dacht gedragsbioloog en uitvinder Diedrich van Lieren... en bedacht een oplossing. Sander Bartling stond erbij en keek daarnaar. Dit is dus de motor en die drijft een wiel aan, een soort katrol... waarover een touw loopt. En dat touw loopt dan daar naar de andere kant van het weiland... waar ook weer een katrol, staat opgesteld, zei u net. Ja. Wat een raar gezicht, meneer van Leeuw. Raar gezicht? Hoe bedoelt u dat? Ik vind dat wel prachtig. Is een zo waslijn, zo'n bewegende waslijn langs het weiland. <laughs> Dan allebei de zijkanten. Dus staat er zo'n waslijn in uw woorden? Uh, die waslijn die gaat heen en weer. En tussen de waslijnen. Uh, daar gaat een heel dun draadje eigenlijk uh, ja, 20 centimeter boven het gewas en uh, ja, dat, uh, dat verdrijft de ganzen. K komen ze niet gewoon terug die ganzen op het moment dat je die machine uitzet en dat touwtje niet meer over het weiland scheert? Nee, ook al zou uh, het apparaat uh, een tijdje uitstaan, uh, het was een prototype dus soms is het ook kapot, Zeker zekering uh, geklapt. Ga je er naartoe uh, na een paar dagen nadat de boer dat gemeld heeft, uh, en blijkt dat veld gewoon nog steeds vrij te zijn van ganzen? Je ziet dan de ganzen een soort virtuele grens eigenlijk rondom het veld trekken. Daarbuiten zijn ze en daarbinnen niet. Ze moeten eigenlijk uh, leren dat uh, op de velden waar niet geproduceerd wordt door de boeren, dat ze daar hun eten halen. Uh, hoe vaak komt die draad voorbij als je daar als gans niet vermoedend je ei zit te leggen? Nou, je zit als gans niet uh, in het grasveld je ei te leggen. Je bent uh, je, je eieren aanleggen eigenlijk in een natuurterrein. En dat is dus ook een probleem eigenlijk. Uh, je hobbelt dan vervolgens het water over in de richting van de boeren waar het veld is. Dus wat de ganzen in het veld doen is eten, niet eieren leggen. Ganzen grazen, hè? Ja. Ja, er kunnen forse schades zijn door ganzen. Sommige boeren hebben zelfs tussen de 30.000 en de 40.000 euro schade. Terwijl dit apparaat overal waar ganzen komen werkt. Ja, overal waar ganzen komen kan het werken. Ik, bedoel, ik denk ook aan Schiphol bijvoorbeeld. Daar kun je gewoon uitdrukkelijk in die productievelden ook met dat draad aan de gang. En dan hoeven de ganzen niet meer naar die productievelden te komen. En dus ook de startbanen van Schiphol te, te kruisen. En daarmee lopen we dus gewoon veel minder risico eigenlijk. Zoals wat we vorig jaar zagen, dat een vliegtuig haast neerstortte, omdat die een gans in de motor kreeg. Wat gebeurt er nu eigenlijk om ganzen te verjagen? Nou, wat er nu gebeurt is dat ze uh, vlaggen neerzetten, uh, linten neerzetten aan stokken of knalapparaten, gaskanonnen en dergelijke meer. En eigenlijk uh, elke boer die erover spreekt, die zegt van ja, dat werkt van geen meter. Waarom valt men dan niet massaal op dat apparaat van u aan? Waarom wil men dat niet uh, allemaal kopen? Nou, we hebben met, uh, in gesprek met de boeren duidelijk gevonden dat, het, uh, dat ze het hartstikke leuk vonden. Dat ze het uh, graag willen toepassen. Alleen uh, we hikken eigenlijk met z'n allen aan tegen het feit dat uh, de boeren nu schadecompensatie krijgen. Dus in feite geld ontvangen. Terwijl als ze het apparaat moeten aanschaffen, dan moeten ze geld van uitgeven. Daar zit dus een gat tussen, er is een knelpunt tussen eigenlijk. Wat het voor mij heel moeilijk maakt eigenlijk om de ontwikkelkosten terug te verdienen. Kortom, u moet naar het ministerie, u moet naar LNV en daar gaan aankloppen. Om het systeem te veranderen. Nou, ik heb met het ministerie uh, mensen gesproken nog voordat we uh, een nieuw kabinet kregen. En daar waren ze op zich uh, best over, uh, over te spreken. Uh, het zijn ook mensen binnen de LNV die, dat, uh, die die innovatie graag ondersteunen. Alleen ja, dan, dan valt het kabinet en dan valt ook alles in duigen lijkt het wel. Uh. Nou heeft uh, diezelfde overheid een akkoord bereikt over het afschieten van ganzen... door onder meer natuurmonumenten, staatsbosbeheer en vogelbescherming... Uh, om het aantal ganzen in vijf jaar terug te brengen van 280 naar 100.000. Uh, kunt u ze dan overtuigen om dat niet te doen? Uh, nou, laat ze maar eerst naar hun eigen cijfers kijken. Het uh, ministerie van, uh, van LNV heeft in 2009 een evaluatie van het zogeheten beleidskader uh, gedaan. En dat is in feite haast hetzelfde als wat nu uh, gezegd wordt. We moeten meer afschieten. Ze hebben geconstateerd dat er is gewoon heel veel meer afgeschoten in de periode 2005-2008. Maar we moeten constateren dat er ook heel veel meer schadeuitkering gedaan is. Dus het heeft helemaal niets geholpen eigenlijk. We zijn van 2005, dat zijn cijfers van LNV zelf, hè. We zijn in 2005 van 7,2 miljoen euro naar 2008 naar 15,9 miljoen euro gegaan. Dat is ruim een verdubbeling. En dat gaat nu nog een keer meer worden, want we zitten nu al op 20, 20 miljoen euro. Nu is het zo dat zelfs met geld van de overheid... De ganzen met rust gelaten worden in, in de winter. Uh, dus die weten niet beter na een half jaar in de winter op die productievelden gezeten te hebben. Van hier moet ik zijn. En vervolgens verwacht men dat ze 1 april uh, dat niet meer kiezen. Dat is natuurlijk heel erg, heel erg vreemd. En gaat u nu uh, heel erg hard aan het werk om, om die machine in productie te kunnen laten nemen? Ja, wat ons betreft liever gisteren dan morgen. Oplossingen bij het onlangs weer opnieuw gesignaleerde probleem van de ganzen op Schiphol. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks Yves Le Terme, oud-premier van België, is nu minister van Staat geworden. Eerst nu toch het ochtendtumeur van Henk Spaan. Heb ik het hier al eens over winterbanden gehad? In Duitsland zijn ze verplicht. In Duitsland is wel meer verplicht. Bijvoorbeeld lichtgevende hesjes in de auto voor alle inzittenden. Dan kunnen op de autobaan langsrazende BMW's de omhulp zwaaiende pechvogels beter raken. Lezers van de Telegraaf willen een soort nepduitsers worden. Lekker scheuren over de A2. Eindelijk 130 is een kop die ik niet snel zal vergeten. Jarenlang hadden ze erop moeten wachten. En nu was het zover. Eindelijk met 130 kilometer per uur achterop een file mogen knallen. Vrijheid noemt de Telegraaf dat. De vrijheid om jezelf mors dood te rijden. Intussen lopen de lezers weg. Misschien willen ze niet allemaal de helden dood van de snelweg sterven... Of hebben ze een ietsiepitsie genoeg van de marketingagressie van het Kamp Kruif? In elk geval verliest de krant geld. Dat hoopt men terug te verdienen op internet. De aankoop van Hives werd niet zo'n succes. Drie jaar geleden zei mijn dochter al, papa, iedereen zit op Facebook. De Telegraaf is er nu ook achter. Beetje laat voor een nieuwskrant. Maar we hadden het over winterbanden. Vorig jaar moest ik winterbanden, want we gingen met de kerst naar Duitsland. Ik vroeg aan de garage wat ze kosten. Duur! Ze zeiden dat ik ze in de zomer had moeten kopen. Waarom dan? vroeg ik. Omdat zomers niemand aan winterbanden denkt, zeiden ze. Duh! Ik dus ook niet. Ik denk pas aan winterbanden als iedereen dat doet. Nu rijd ik voor niks op mijn nieuwe winterbanden van het vorig jaar. Want aan geld dat al is uitgegeven, denk ik nooit meer terug. Het wachten is op zware sneeuwval... en de schaarste aan pekel die er onvermijdelijk mee gepaard gaat. Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Jimmy Winehouse, RJ, will come. Zes minuten voor half elf. Hij leidde, dames en heren, drie Belgische kabinetten in drie jaar tijd. En ook de 540 dagen dat er geformeerd werd... stond hij aan het roer van België. Na bewezen diensten is de Belgische oud-premier. Yves Leterme nu benoemd tot minister van staat. En hij zou nu aan de telefoon moeten zijn... maar hij wordt waarschijnlijk gefeliciteerd door Jan en allemaal in zijn eigen land. Dus we krijgen even geen contact met hem. En van uh, Yves Leterme naar Anouk is eerlijk gezegd een hele grote stap... maar toch gaan we hem maken. <laughs> Bij wijze van pauzemuziekje neem me niet kwalijk, Anouk. What have you done? Hier is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 U kent al een melodie van Onderweg, van Abel. Dit is de versie van Anouk. What have you done? Het is uh, ons niet meer gelukt om contact te krijgen... met uh, Yves Le Terme, de oud-premier van België... die nu dus minister van staat is geworden. We gaan dat morgen opnieuw proberen in een nieuwe uitzending op de vrijdag. Uh, het is tijd voor ons nu dus om dan maar op deze manier af te ronden. Maar niet getreurd, want in de startblokken zit met een dik warm vest aan... in een gele bus. Prem Radakichoun. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven, maar isle termen jongen, dat is oud nieuws. Het nieuwe nieuws is natuurlijk in Europa en ik heb Sophie in het veld. En ik heb Gunther uh, Lars Gutheil. spreek ik het goed uit? Ja, ja ik heb Lars Gutheil en die gaat me zo de les lezen. Want ik was van plan om Duitsland Uber Alles te draaien Sven. Ja. Maar volgens hem mag het niet. Weet jij ook, is het verboden in Nederland? Duitsland Uber Alles is volgens mij het oude Duitse volkslied. En het is volgens mij geworden Deutschland ja. minus Vaterland. Ja, maar het, het schijnt dus dat je het in Nederland wel mag draaien, maar in Duitsland, ik kijk even naar Lars, is het verboden, hè, Lars? Nou, doe maar als je het graag wilt, maar. Uh, kijk. maar het is verboden in Duitsland. In, ja, in Duitsland mag je inderdaad pas... Uh, ja, mag je eigenlijk maar de, de, het laatste stukje van het lied zingen. Nou, en luisteraars om te laten zien... dat we vrijheid van meetingsuiting hebben in dit land. Uh, gaat, maar het, alle grap op een stok, Sven. Iedereen zegt dat uh, Europa nu geworden is... tot het Europese-Duitse economische dictaat. en niet meer een democratisch Europa is... omdat Duitsland het moet redden. En ik vind dat iedereen zeurt, want wie betaalt, die bepaalt. En als wij de Duitsers vragen om te betalen... nou, dan kunnen ze liever bepalen. Dus daar gaan we het over hebben. Mijn vraag aan de luisteraars is... Is Duitsland de baas van Europa? En zo so, ja, is het erg. En zo so, nee, is het niet zo. En daar komt nu een bijna Duitse warme, aangename stem... van Dorald Wiegerts met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En opnieuw is een directeur van de Veldhovense verslavingskliniek Addiction Care in opspraak geraakt. De man zou in augustus na een ruzie met zijn auto en vol terras zijn opgereden. Vandaag staat hij voor de rechter. Twee weken geleden werd een andere directeur van de kliniek op Schiphol opgepakt. Die probeerde in een KLM-vliegtuig de nooddeuren te openen en de cockpit binnen te komen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan en de BfK informatie De A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo is dicht tussen de Lutte en Oldenzaal Zuid. Zijn opruimwerkzaamheden. De keren kan omrijden via Ollezaal over de U49. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 5 kilometer tussen Kerkdruw en Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht, er is nu een noodreparatie. Op de A5 Haarlem richting Hoofddorp, per knooppunt de Hoek 3 kilometer na een aanrijding. De rechter rijstrook is er dicht. En tenslotte ook een aanrijding op de A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag. In de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord 10 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Het is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem Radication. De oud-Belgische vice-premier Laurette Onkelings noemt het gênant en vindt dat Frankrijk en Duitsland doen alsof Europa van hen is. De oud-Belgische premier Verhofstadt zegt dat Sarkozy en Merkel een dictaat aan Europa opleggen. Als ik in het Europarlement rondloop, hoor ik tal van klachten over de Duitsers die Europa hun wil opleggen. De Europese Unie is geen democratie, het is een Duitse economische dictatuur... ...heb ik laatst nog mensen horen zeggen. Luisteraars, u bent verstandig, dat is keer op keer gebleken. Daarom is mijn vraag aan u vandaag simpel. Is Duitsland de baas van Europa en zo ja, is het erg? En zo nee, waarom klagen en zeuren al die landen dan? Bel naar 0800-1121, mail naar ntr.nl ...en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Sophie in het veld, waarschijnlijk een van de meest actieve Europarlementariërs. U bent van Democraten 66. Zijn die Duitsers de baas in Europa? Uh, nee, ze zijn niet de baas. Maar het is wel essentieel voor een goed functionerend Europa dat Duitsland een belangrijke rol speelt. Mm -hmm. uh, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat één of twee landen, Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, voor de rest de dienst uitmaken. Mevrouw ja, Van het zitten Veld, In we... één zin heb ik een hekel. Het kan natuurlijk niet zo zijn. Is het zo of nee. is het niet zo? Um, uh, het is niet zo, maar ze, ze zijn wel heel erg dominant. Maar ja, daar zijn we zelf ook bij. Hè? Als Nederland bijvoorbeeld. Als wij het niet prettig vinden dat andere landen dat doen... dan moeten we zelf ook een veel actievere ja. rol spelen. Bovendien, kijk, in de laatste jaren nee, van de euro. maar even mijn vetelijke vraag. Want nu snap ik het niet. Ik heb twee van uw columns gelezen... Nee. waarin u schrijft dat die Duitsers te veel bepalen. Dus, eh, eh, eh, althans, Duitsland <lacht> het en... Een heel samenvatting, kort samenvatting. Een heel korte <lacht> samenvatting van een lang artikel. Maar mijn ja. vraag is... Zijn de Duitsers de baas? U zegt, het kan niet zo zijn, mijn feitelijke vraag is... Nee, ze, niet zijn de... niet, ze zijn niet in hun eentje de baas, maar ze spelen wel een hele bepalende okay. rol. Dus ja. de Duitsers zijn de dominantste, het, is het dominantste land in Europa? Nou, samen met Frankrijk, hè, dat noemen ze de motor van Europa. En die motor hebben we wel nodig, uh, maar zonder de andere landen gebeurt er natuurlijk ook niks. Nee, maar kijk, ik, in dit programma ben ik de baas. En uh, uh, Rien <laughs> en Fatima en, en, en uh, Barbara, Europa. Ja, die moeten gewoon doen wat ik zeg. Want ik zorg dat de luisteraars luisteren, anders wordt zij het beter doen. Dus is het een beetje zo, kijk, en zij leggen zich keurig bij hun rol neer. Dat is de rest van Europa nee, gewoon dat zou, en Dat zou, dat zou natuurlijk niemand, uh, niemand willen, want dan is het ook geen unie meer. Een unie dat wil zeggen dat je, dat je samenwerkt. Maar natuurlijk nou, we zijn een je... team, we natuurlijk, werken samen, ze ja. doen wat ik zeg. Ja, maar de, wie de basis maken we met z'n allen uit. En dat is niet één land. Zo, zo werkt het natuurlijk niet, zo moet het ook niet werken. Daarom zegt D66 ook al jaren, kijk, dat uni, die unie van de lidstaten, hè, die de eurosceptici willen... dat is de unie waarin Merkel en Sarkozy het voortzeggen hebben. Okay, de federale nu... unie is waar we het allemaal ja, voor zitten gewoon feitelijk, als ik in het Europees parlement rondloop, zegt iedereen tegen me die Duitsers zijn de baas, we, we moeten ze volgen vooral nu, hè? want nu moeten zij het redden, zij zijn de rijken, zij moeten ons redden en nu okay. hebben ze ook een grote mond. Dus fff, nogmaals de vraag, zijn de Duitsers de dominante factor in Europa? Ze zijn dominant, maar ze bepalen niet alles in hun eentje. Oké, okay. nee. aan wie ligt het dat ze zo de dominant zijn? Nou, allereerst is het natuurlijk uh, het grootste en inderdaad uh, rijkste land. Uh, uh, ten tweede is het zo dat de andere landen nogal passief zijn. Hè? Okay. Nederland heeft wel een mening, maar wij hebben nogal de neiging om achter Duitsland we aan te lopen. We zijn de provincie van... van Europa, hey, hey, mevrouw ja, wat, in wat, het veld. Wat, wat stampen... We hebben 32 nou. miljard euro handelsoverschot met Duitsland. Dat is twee derde van ons handelsoverschot. We hebben 25 nee. miljard. Wij zijn rijk omdat we exporteren naar Duitsland. We zijn een provincie van Duitsland, als staatshoofd, nou, koningin denk, Beat is Duits, ik denk, we ik denk dat 16,5 miljoen Nederlanders daar toch een klein beetje anders over denken... en dat die er toch ook wel aan hechten om zelf ook hun zegje te kunnen doen. Dat is ook belangrijk. En bovendien, zo'n Unie kan alleen maar gedijen als alle burgers daaraan meedoen. En het, het is niet zo dat er één land bepaalt voor de rest. Maar het is wel zo dat er inderdaad, uh, dat Duitsland heel dominant is... en dat als Duitsland niet mee zou doen, andersom, hè, dat er dat ook helemaal niks meer gebeurt. Nee, dus als Duitsland He, de, de, nu zegt, de, ik stap uit de Unie... Dan zitten ja, dan, we met een hoopje dan, asielige landen. Dan houdt het redelijk op, ja. Okay. Maar dat, dat, dat risico is denk ik ook nee, redelijk beperkt, nee, nee, maar Oké, okay, okay, mevrouw in het veld, ik vind het zo leuk dat ik met u eens ben. Luisteraars, hij kwam oh al deur. heel bescheiden ja. binnen, Lars Goetheil. U bent van de, uh, even, even goed zeggen, de Nederlandse Duitse Handelskamer. U bent Duitser. Hoe oud bent u? Ik ben 39. Oké. Okay. Bent u trots dat u de beste van Europa bent... en dat u het gidsland in Europa bent, de dominante kracht? Nou, ik ben in ieder geval blij dat Duitsland het op dit moment heel goed doet. Met 3,5% groei dit jaar. Dus uh, inderdaad, het uh, wordt motor van Europa viel al. En uh, zeker treft het ook uh, voor Duitsland uh, op dit moment toe. Um, ik denk echter ook dat wij natuurlijk alle uh, oplossingen in Europa samen moeten vinden. En als we kijken hoe de Nederlandse en Duitse regeringen samenwerken, dan denk ik dat dit ook heel sterk is. Meneer Runtheil laatst. Is Duitsland de dominante factor in Europa, ja of nee? Op een bepaalde manier ja, want uh, het draait gewoon heel erg goed economisch. Uh, ik denk dat de hervormingen die de laatste jaren werden gedaan... heel goed hebben uitgewerkt voor, voor Duitsland. Duitsland heeft zeker een belangrijke rol. Maar het werd ook altijd aan mevrouw Merkel verweten dat ze te weinig da daarvan maakte. Ja, maakten. wilt u me dat nu uitleggen? Een jaar of vijf, zes geleden werd gezegd... Duitsland, je moet je meer laten gelden. Precies, ja. Nu laten ze zich gelden en nu miepen al die andere mensen. Ik zou het ook niet dominantie noemen. Ik zou het meer een soort daadkracht noemen die, waar altijd voor gepleit werd en uh, nou, uh, nu doet uh, mevrouw Merkel iets, en je kan natuurlijk ook zonder Frankrijk uh, en ook zonder Duitsland geen beslissingen nemen in Europa ja. maar je kan ze ook niet zonder Nederland nemen je kan ze ook niet zonder de kleinere ah, landen nee, nemen die, die landen zijn minder, ja. oké, okay, uh, mevrouw ja. Zo in het veld. volgens Romano Prodi, niet de eerste de beste oud uh, eurocommissaris premier van Italië geweest is Duitsland niets minder dan het nieuwe China de enige die bij macht is om de euro te redden en moet dringend beslissen hoe dat te willen doen anders valt er niets meer te redden de traditionele bilaterale de Frans-Duitse topontmoetingen zijn de facto Duits-Duitse toppen geworden, zegt Prodi. Je kunt het niet luid opzeggen, maar het is wel waar. Uiteindelijk is kanselier Merkel verplicht om de regels op te leggen. Als Merkel niet snel beslist hoe de euro wil redden, is het afgelopen met de Monetaire Unie. Maar ik denk niet dat er ook maar iemand in Duitsland Europa wil opgeven. En dan geef ik u niet. nog eentje erbij, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radek Sikorski... Duitsland moet de euro helpen overleven. Ik ben waarschijnlijk de eerste Poolse minister die dat vraagt. Maar kijk, ik vrees de macht van Duitsland minder dan de Duitse inactiviteit. Schaart u zich in het reetje? Ja. Duitsland. Nou, hij, du Duitsland moet zeker uh, een belangrijke rol spelen. Maar Duitsland kan het niet alleen. En dat mag ook niet alleen. Want we zijn wel met 500 miljoen burgers. Hè? Er zijn 27 lidstaten. Maar waarom dus mag je het niet het... alleen? Om, omdat dat niet zo werkt in een democratie. En omdat als die Europese Unie niet gedragen wordt door alle burgers, dan functioneert het niet. Ook niet als mevrouw ik, Merkel ik snap al die, Ik snap al die democratische discussies wel, maar het gaat nu om het volgende. Die andere democratische landen hebben er een rotzooi van gemaakt. Grote schulden. Ze hebben bankiers nou, laten nee, leegroven. Nee, oh, oh, Ze hebben alles gedaan. Duitsland moet nu de portemonnee trekken. Mijn vraag ja, aan u nou, is, wie betaalt Duitsland, die bepaalt? Duitsland en Frankrijk waren toevallig ook de twee landen... die in 2005 dat hele stabiliteitspact naar Vlaarden hebben geschoten. Hè. Dus onze, we zijn een beetje kort van memorie hier... Uh, dus, dus het is echt niet zo dat alle andere landen de schuld hebben... en Duitsland nu nee, de boel mag Maar, maar hebben, Duitsland, heeft, niet. Duitsland heeft het nee, geld kijk, en die hebben, andere landen hebben, niet. Het probleem is dat we, uh, we hebben op dit moment nog een Europese Unie... die wordt geleid door de regeringen. En we, die hebben allemaal een veto. En dat is het grote probleem op dit maar moment Maar ze in zitten Europa. allemaal bedelaars. Al die landen zijn bedelaars die bij het rijke Duitsland om geld komen smeken. Het zijn allemaal landen die een rotzooi ervan hebben gemaakt. Met de hele democratie heeft Italië een rotzooi waar mag Griekenland met een democratie? Ja, Spanje, België. En nu moet Duitsland Wat u, het wat u, wat u zegt, dat, dat klopt niet. Want allereerst is het niet zo dat alle landen... er een rotzijf van hebben gemaakt en Duitsland nu komt betalen. Zo, zo zit het gewoon niet in elkaar. Oh. De, de kwestie is van... hoe gaan we nu, hoe gaan we nu verder? Uh, die eurozone moet overeind blijven. En het ja. is, die is onbestuurbaar geworden... door he, 17 lidstaten... met elke veto. En dat is waar we vanaf moeten. Dat is overigens ook wat wel mevrouw Merkel erkent. Uh, maar iemand als Sarkozy uh, niet. En ook dus dan ben je wel blij met die Duitsers. Het. Natuurlijk ben je blij als je bondgenoten hebt voor, voor je visie. Ja, Luister, luisteraars. Ja, Om mevrouw... te voorkomen dat ik alleen discussieer met mevrouw uh, in het veld... en dat Lars Guthuil alleen van mij de, uh, de wind van voren krijgt... dat hij zo bescheiden is. Uh, 0800 1121 Mail naar ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Deutschland, Deutschland. Maar ik goed huil, doet het u goed als ik dit liedje draai? U kijkt echt niet blij. <laughs> ik heb daar eerlijk een beetje moeite mee. Maar Waarom? ik zal een leuk verhaal vertellen toen ik zo 18, 19 was. Toen ik opgroeide in de jaren 80 en 90, schaamde ik me echt een beetje om Duits te zijn. En ik heb pas eigenlijk in Nederland waargenomen hoe Duits ik dat werkelijk ben. Vroeger heb ik altijd gezegd, ik ben Europeaan. Ja. ja. Voor uh, mensen die in Duitsland opgroeiden, was het echt totaal ongebruikelijk bijvoorbeeld een vlag of zo uh, op te hangen. Of, ja. of Of iets te doen wat een beetje nationaal leek, omdat het ja, toch een beetje een smaakje had. Maar, uh, ja. Maar dat ik toch, denk... u bent 39 jaar. Precies. Kijk, Barbara van der Klees, haar voorouders hebben misschien slaven gehouden, maar die heeft er nu geen enkele moeite mee. Nou, maar, u hoeft zich niet te schamen voor nee, nee, wat uw nee, ouders ik, of voorouders ik, hebben ik, ik gedaan. Ik voel me zeker niet schuldig of zo, maar ik ik denk toch dat we natuurlijk een verantwoordelijkheid hebben... om uh, een bepaalde herinnering wakker te houden. Dat zeker. Hè? En ook iets te doen met de toekomst. Maar een, pu een punt is... er is natuurlijk een verandering gekomen in Duitsland. En ik denk ook voor het goede. Ik denk dat er nu een meer... Ja, zeg maar, een zelfbewust Duitsland uh, in Europa ja. staat. En dat is eigenlijk ook goed voor Europa. En het is ook goed voor de relatie met Nederland. Ik denk dat beide landen uh, uh, ook eens zijn uh, met, met, uh, met zo'n beoordeling. Sophie veld, voordat we naar alle luisteraars gaan... even dat, onder, dat, dat, dat, dat onderliggend Duitse antisentiment. Ik was in 2006 bij de WK in Duitsland... waar ze fantastisch speelden en ik fantastisch ontvangen ben. En je merkt dat... De Duitsers waren bang voor nationalisme... maar gelukkig is dat onterechte ervan afgeschud, hè? Nou, ik denk wel dat, dat Duitsers inderdaad weer wat, wat, wat meer uh, trots op zichzelf durven zijn. Want dat is inderdaad iets wat toch altijd nog heel erg uh, gevoelig ligt. Ook, hé, je merkt nu ook in de discussie in Duitsland dat er ook binnen Duitsland wordt gediscussieerd. Ja, of moeten wij ons als Duitsland eigenlijk wel zo manifesteren nee, binnen precies, Europa? Maar het is juist... Precies wat u zegt, ik denk dat het voor Europa juist goed is als Duitsland zelfbewuste ja, optreedt... Ja. en ook ja, gewoon vanuit een zelfbewuste positie ja. in, in een rol in Europa ja. overnemen. Ja, maar dat zegt Anton K., Europa zal nooit accepteren Duitsland... omdat Duitsland nog steeds geassocieerd wordt met de derde rijk, niet door mee. En daarom draai ik dit plaatje. Guido, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen met Guido Hogenboom. Ja, dat vond ik wel heel dramatisch wat ik net gehoord heb, dat Duitse lied. Waarom, dan? Ik, ik, ik heb die oorlog meegemaakt. Ik was zes toen het begon. En als ik dan zoiets hoor, Duitsland de baas van Europa. Terwijl ik helemaal anti-Duits ben, daar gewerkt heb ook. Uh, ja, dan lopen de dingen over mijn lijf. Ik ben daar beslist niet voor. Ik denk dat, dat alle landen eigenlijk uh, evenveel uh, te zeggen moeten hebben in het hele gebeuren. En dan heb ik via het internet vernomen. Uh, iets wat in Den Haag, geloof ik, dan nog niet bekend is of wel, dat uh, de EEG uh, een, een potje gaat maken waar uh, alle landen geld in moeten storten. En dan zal de EEG precies uitmaken hoeveel dat is. Uh, en, nou ja, de, de, en dan komen de sancties als dat niet gebeurt. Widow, Widow, Widow ik, sorry nou, dat ik je dat... even onderbreek. Kijk, ja, um, Nederland heeft Suriname gekoloniseerd. Uh, uh, in de koloniale tijd zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar ik zeg, laat het verleden ook het verleden zijn. En je kan zeggen wat je wil van Duitsland. Het is een ontzettend democratisch land. Het is een goede democratie. Het is een democratische rechtsstaat met meer veiligheid dan in Nederland. Per inwoner is er minder criminaliteit. De producten die ze maken zijn beter terwijl we hier doodgaan met rotondas. Hebben ze daar nog kruispunten? Kijk naar de producten die ze maken. Kortom, Duitsland is een fantastisch gidsland. Ja, dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk eh, als wij eh, op deze wijze een deel van onze zelfstandigheid eh, inleveren, dan, dan, dan ik, ik, ik geloof ik dat het geen goede zaak is. Maar Guido, daar levert Duitsland ook een deel van zijn zelfstandigheid in. De mop is namelijk, iedereen zegt wij leveren in, als er iemand iets verliest met die nieuwe regels is het wel Duitsland, want Duitsland levert ook net zoals Nederland een deel van haar zelfstandigheid in. Die, dus ja, zo vind ik het wel. Die, die zelfstandigheid is zo langzamerhand al een schijnzelfstandigheid. Ja. We leven in een mondiale economie. Hè, Nederland zelfstandig is als een notendopje op de oceaan. Dat dobbert stuurloos rond. Terwijl we met z'n allen in Europa, een zelfbewust, krachtig Europa, daarmee kunnen we deuk in een pakje boter slaan. Luisteraars, ik ben het voor één keer helemaal eens met D66. We gaan dank <laughs> u wel voor het belletje, meneer Dammers, Goedemorgen. Ja, goeiemorgen, ja. Ja, Ik moet eventjes tegen meneer Koethaal zeggen dat hij zich niet moet schamen, want Duitsland is een fatsoenlijk land met veel democratie, ik heb er gewerkt, ja. nou, er zijn heel veel mensen. En verder wordt de politiek wordt bepaald door de economie. Juist. Duitsland kan helemaal niet zoveel doen. Ja. Ja, er zijn, zijn gewoon abstracte economische wetten die wel empirisch zijn. En ja. wat je ziet is dat het, als ik dat nog even mag zeggen, Tuurlijk. je hebt gewoon sterke landen en wij hebben winst gemaakt in die zuidelijke landen, er is geen wisselkoersverschil meer, dus op een of andere manier moeten we dat dan oplossen. Dat kunnen we alleen maar doen door geld over te maken naar de zuidelijke landen. En dan is alles opgelost. Er is niets aan de hand. We hebben een sterke munt. En Duitsland doet gewoon wat hij moet doen. Ah, meneer Dames, wat bent u toch geluisterd aan. Wat, wat we ieder allemaal vergeten. Uh, die Zuid-Europese landen, mevrouw in het veld. Oké, okay, ah, Dankjewel. Bedankt. Als, mevrouw in het veld, die Zuid-Europese landen, als ze wat meer als Duitsland zouden zijn, iets meer begrotingsdiscipline, iets meer aan morgen denken, ja, iets ja. meer moeilijke Maar Want kijk, Raymond kijk, het... Beruto zegt, Duitsland, Angela Merkel is een van de weinigen die vertrouwen is, naast Nederland met maar Rutte ja, de Jager. Dat, dat, dat beeld, dat is een, een, een beetje een karikatuur. Want ik heb net al gezegd, hè, de, het land wat verantwoordelijk was voor hoge schulden en begrotingstekorten en in 2020 het Stabiliteitspact uh, eigenlijk heeft, volstrekt heeft Het was Duitsland. Uh, de zuidelijke landen, Spanje bijvoorbeeld, had een lagere staatsschuld uh, dan wij. Dus het is ook een beetje een karikatuur. Het probleem zat hem niet in het ene land of in het andere. Het probleem zat erin dat we vrijblijvende afspraken hadden over begrotingsdiscipline. Want geen enkel land, hè, in tijden van euroskepsis, zeiden al die landen... ja, we willen wel afspraken, maar natuurlijk niet afdwingbaar. Dit is en dat is denk ik juist, waarom, juist ook voor Nederland. Een, een, een, een betere regelgeving beter zou zijn. Uh, en vandaar ja, maar die vind regels, ik... kijk, die regels, die, die waren er wel. Het punt is maar dat niemand wilde straf, dat ze... Er was er, geen straf bij. Er waren ook straffen bij. Het punt was dat de lidstaten zichzelf die straffen moesten opleggen. Ja, uh. wat denkt u dat de kans is dat dat gaat gebeuren? Niet dus. Hmm. En daarom zegt, zegt ook D66, dat moet je dus de Europese Commissie laten doen. Nee, maar, maar, maar mevrouw Eddveld, mevrouw uh, voor al die maanden, kijk, ik ben het met u eens... dat door de Duitse eenwording er op een gegeven moment... Duitsland als eerste de, de, de, de begrotingsregels heeft. Het was niet alleen door de Duitse eenwoorden. Kijk, inmiddels hebben ze hun boeken weer goed op orde. Maar er is daar natuurlijk ook jarenlang veel te weinig hervormd. Hadden ze veel te hoge kosten. Dat was niet alleen maar de Duitse eenwoorden. Maar toen was Angela Merkel niet aan het roer. Toen was het een of andere pseudo socialist die nu voor de Russen werkt. Van de SDAP. Ja, samen met die flinke groene van Josca Fischer. Die het land kapot maakt. Precies daarom. We moeten wel zeggen dat juist Schröder, die de rood-groene rood regering toen, hè, dus uh, de sociaaldemocraten en de groene partij, uh, dat die hervormingen in, in kracht gezet hebben die nu uitwerken ja, ja. uh, op het gebied van, van bijvoorbeeld werkloosheid. Hele goede uitwerking. Maar moeten het, het naar Bas. Bas. goedemorgen. U bent student Europese studies, begrijp ik, van onze Germaanse eindredacteur. Ja, goedemorgen, meneer Radakjejoen. Inderdaad, gekloopt. Zeg het maar. Uh, ik denk dat we... Uh, ik denk niet dat dat de Duitsers uh, zich, uh, dat, we, dat de generatie van nu uh, moet blijven rondlopen met het juk van de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat de Duitsers van nu, daar, daar zich echt, ja, men, men moet daar echt een keer van af. We hebben nu in de Europese Unie uh, één ding nodig, en dat is leiderschap. Op een goede manier, niet, niet uiteraard op, op, op de foute manier. En iedereen kakelt maar met elkaar, maar er gebeurt niets. En we hebben op een goede manier no uh, leiderschap nodig. En inderdaad, wat u zegt, wie uh, betaalt, bepaalt. Dat, dat is gewoon waar. En ja, Duitsland is, is gewoon het grootste land. En ja, dat die bepalen is prima. Bas, hoe oud ben je? Maar Arbea. wel in overleg... Bas, hoe oud ben je? Ik, ik ben 28. En je studeert Europese studies? Ja. Ik denk met de Nederlanders als jou al het heel goed zal gaan met dit land. Wat een goede realiteitszin heb je. Wanneer, als je afgestudeerd bent, ga je in de politiek? Maar niet voor D66. Nee, ja, ietsje... Uh, iets, uh, ja, het zit wel in de buurt. D66 zal nog wel een keer opgaan in ons, denk ik. Oh, in de VVD. Dank je wel, Bas. Ik kreeg van Richard hier een mail, mevrouw in het veld. Waarom hoor ik D66 niet over een referendum? Even voor de duidelijkheid. Uh, de PvdA heeft gezegd... als in de Eurotop er nu afspraken worden gemaakt... waarbij bevoegdheden wordt overgedragen... moeten er verkiezingen komen... Uh, uh, anderen, waaronder de PVV, pleiten voor een referendum. Hoe kijkt u als D66-Europarlementariër er tegenaan? Want nu uh, zegt uw, premier, uw president van Europa, uh, Van Rompuy, ja, je hoeft geen, uh, je hoeft geen uh, langdurige processen te doen. Bent u voor een referendum als wij bevoegdheden overdragen? Nou ja, de, de, het standpunt van D66 over referenda lijkt me bekend. Alleen ik vind, ik vind de hele discussie wel interessant, maar nogal prematuur. Want er ligt nog helemaal niets op ja, tafel. Ja, maar na dit weekend dus ligt we het, weet... het op tafel. Ja, nou, dit vind ik kijken... altijd zo grappig nee. dat politici me zeggen... net uh, zoals dat, zo dat Ja, laat dan staat, we weten wat gaat dan, gebeuren. Dan moet, ik, het punt is dat niemand weet wat er uit als deze zal ik u top zeggen, gaat wat, komen. Het gaat uit de top er... komen, dat er sancties komen als ze de begrotingen overtreden. Ja, maar, dat is allemaal niet nieuw. Het punt is, gaat er inderdaad besloten worden tot een grote verdragswijziging. Het zou mij verbazen, maar het zou, het of een zou kunnen. Een klein verdragswijziging en uh, de protocollen... Ja, dat, maar is goed, dat, is, maar dat is dat is Maar dat is eigenlijk nauwelijks een verdragswijziging. Nee, maar waarmee, het is een Bent u voor een referendum? Is. Nee, maar kijk, nou, nogmaals, het standpunt van D66 over referenda. is bekend. We zijn de referendumpartij. Alleen wij zeggen wel altijd een, een correctief bindend referendum. Okay. He, niet, niet dat je de mensen gaat vragen en dat vervolgens het parlement okay. iets anders Meneer de Graaf, de tijd gaat er hard doorheen. Meneer de Graaf, goedemorgen. U bent de laatste beller. Goedemorgen, Prem. Ik... Uh, ik ben een beetje bang dat de berichtgeving en het debat over de eurocrisis... veel te veel wordt beheerst door sentiment en door een soort valse paniekstemming. Want waar ik mij nou zorgen om maak... stel nou voor dat we in de toekomst om mee te betalen aan dat fonds... om de banken overeind te houden... dat we dan bijvoorbeeld ja, in iets oplopende staatsschuld krijgen... die iets groter is dan 3%. Of bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten, voldoen die wel aan al die strenge regels die wij onszelf als Europa en Nederland en Duitsland opleggen? Daar, uh, daar gaat de discussie helemaal niet over. En ondertussen is het ook nog eens zo dat de, de kredietratingbureaus, de triple A-stakelating... Nee, ja, we doen het argument voor argument. Uw eerste argument was fantastisch. We gaan het even doorspelen naar Lars Goetheil. En ik heb helaas weinig tijd, dus hartstikke bedankt. En u hebt helemaal een goed punt. Ik ben het er helemaal mee eens. Uh, ik denk de paniekerige stemming die we op dit moment meemaken, die slaat eigenlijk nergens op. Nederland en Duitsland behoren tot de profiteuren van de uh, Europese eenwording. Absoluut, we zijn exportgerichte landen. We exporteren vooral uh, naar landen in, uh, in Noord-Europa. Uh, Spanje, Italië, Griekenland, oké, okay, fijn. Maar als we kijken hoe groot het aandeel export richting deze landen is, dan hoeven we ons eigenlijk niet al te veel zorgen te maken. En ik denk dat we in Duitsland um, het heel goed uh, gedaan hebben in de crisis tot nu toe. In ieder geval. In Landen. Er is absoluut geen aanleiding om nu paniek eh, te krijgen. En belangrijk lijkt mij ook eh, dat wij eh, daarvoor zorgen eh, dat de bilaterale verhouding goed uitwerkt. De Nederlandse Duitse Handelskamer heeft een aantal voorstellen gemaakt voor bilaterale eh, samenwerkingsprojecten... die we denk ik absoluut moeten stimuleren. We moeten ervoor zorgen dat Nederland en Duitsland... Ook juist in de crisis goed samenwerken. Want uh, die eenheid hebben we nodig. En ik denk ook dat de voorstellen die we op dit moment op tafel hebben. Uh, eigenlijk voor, voor beide landen voordelig kunnen zijn. Sophie in het veld, uh, je uh, hebt hier uh, een mail. Zou je die willen voorlezen en erop willen reageren, alsjeblieft? <laughs> ja. Deze luisteraar, uh, Andreas. Uh, kraam ik onzin uit. Uh, dat Nederland een stuurloos bootje uh, op de wereldeconomie is. Nou, dat heb ik niet gezegd. Maar hij zegt. Uh, Noorwegen en Denemarken rennen het eigenlijk ook heel goed buiten die eurozone. Uh, maar dat klopt ook niet helemaal. Want Noorwegen en Denemarken uh, maken deel uit ook van die uh, economische ruimte. Hè? Ja. Ook Noorwegen is niet lid van de Europese Unie... Ja. maar wel lid van, van, van Schengen en uh, doet mee aan allerlei interne marktzaken. Dus die zijn ook niet alleen. En ik denk dat het een beetje een illusie is om te denken... dat al die uh, kleine lidstaatjes het nog alleen kunnen redden in de wereldeconomie. Denk ik ben het met u eens. Een opkomend en China, ba India... Ba ba die zegt, uh, nou. zou je wetenschappelijk kunnen uitzoeken... of het überhaupt mogelijk is met veto's en concessies te halen tussen 20 landen. Nee, nou ja, dat, is, dat, is dus, uh, dat is dus precies het punt. En uh, het, wat we nu zien is eigenlijk ook niet een schuldencrisis. Hè. Die schulden die zijn in wezen op te lossen... als je je schouders onder zet. We hebben een politieke crisis... want de Europese Unie en de eurozone... zijn met al die veto's onbestuurbaar geworden. Ja. Dat is het grote probleem. En uh, we, we zitten dus met een politieke stagnatie. Uh, en als we daaruit komen... dan staan we er eigenlijk als Europa niet eens zo slecht voor... Ja, maar, maar, maar, als je als het je vergelijkt met de rest... Een, een, een laatste... Een laatste punt wat ik graag aan u beiden wil geven. Duitsland heeft na die wende, zegt Tjark Reinicka, een aantal deelstaten erbij gekregen. En die economisch en organisatorisch er weinig florissant bij stonden. In feite heeft Duitsland intern al moeten oplossen wat Europa nu op groter gebied moet oplossen. Dan is het toch logisch dat we Duitsland leidend laten zijn, omdat ze die ervaring hebben. Eerst Luther? Nou. Ja, absoluut. Ik denk, ik denk van, als we kijken wat in Duitsland op dit moment gebeurt... is het is, is een tweede revolutie, een, een energierevolutie. Ja. Uh, we zien uh, een, een atoomstop, uh, ja. dus uh, een, een hele grote verandering... die uh, ook op innovatief gebied Duitsland zeker uh, op een ja, zeg maar leidinggevende rol... op het gebied nee, maar van laatst, duurzaam energie. Wat ik brengen. ook bedoel, organisatorisch opzicht. Jullie hebben Oost-Duitsland erbij gehad. Jullie Precies. hebben veel moeten investeren. Jullie hebben ze organisatorisch en financieel moeten brengen naar het niveau dit van de duitsland Dit is een proces die nog, die nog loopt. Die nog maar... loopt, dus dan zouden jullie dat ook kunnen doen voor Griekenland. En Spanje en Italië. Ja, maar dat, maar dat is voor een heel groot deel al gebeurd. Hè. Laten we niet vergeten. Als je kijkt toen Griekenland en Italië en Spanje lid werden, waar ze toen stonden, waar ze nu staan. Maar ook de Oost-Europese landen die erbij zijn gekomen, die echt. Uh, uh, in twintig jaar tijd een enorme economische vooruitgang hebben, hebben geboekt. Dus bedoel, we hebben die ervaring ook met z'n allen. Ik heb een heel groot probleem. De tijd zit erop. Ik dank u ontzettend. Wat leuk <laughs> dat u er was. Lars Goetheil. Uh, uh, we maar gaan ik. een prachtig Duits liedje ook draaien. Ik dank alle luisteraars en de bellers, mailers en tweeters. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Roens, Schapok, Fatima Baia Productie... Hans Twint, Momoot Techniek, Logistiek en Transport... De Germaan, Wim de Veiter, Eindredactie RG... De Edelherman Barbara van der Klees. Zo met één dorad. Meegens daarna Felix Mudders met de gids.fm. Tot morgen. Namaste. Dag. Das alles is Deutschland. Und oh, oh. das alles sind wir. Oh, oh, oh. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier. Nur hier. Das alles ist Deutschland. Und oh, oh, oh. das sind alles wir. Wir leben und wir sterben.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 ...belangrijke en gewone mensen. Kijk, Limburg maakt verlies als provincie. Maar je hoort nooit iemand uit Noord-Holland zeggen... ...ja, maar dat moeten we afstoten, want daar moet allemaal geld heen. Over de zin en onzin van het leven. Griekenland heeft de boel geflasht. Als wij dat geweten hadden, had Griekenland er nooit in gekomen. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Griekenland is het Limburg van Europa. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.